Een met het Bij luchtaanvallen door het Syrische leger zijn in de provincie Aleppo tientallen burgers omgekomen. Militairen lieten met explosieven gevulde vaten vallen op twee doelen. In de stad Aleppo werd een woonwijk getroffen die in handen is van de opstandelingen tegen het regime van president Assad. Ook vielen de zogenoemde barrelbombs op de plaats Al-Bab die door strijders van de islamitische staat is ingenomen. In totaal zouden er 45 burgers zijn omgekomen, onder wie vrouwen en kinderen... Vijf uitzendbureaus die op overheidsprojecten werken... betalen hun werknemers niet uit volgens de COO. Volgens FNV Handhaving gaat het om buitenlandse bouwvakkers... in Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Deventer. In totaal gaat het naar schatting om 100 tot 150 werknemers. De vakbond wist vorig jaar al dat de COO werd overtreden... maar bewijs was moeilijk te leveren. Daarop heeft de FNC de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken gevraagd... een COO-onderzoek te doen naar de vijf uitzendbureaus. De hittegolf in India heeft inmiddels meer dan 2000 mensen het leven gekost. De afgelopen etmaal zijn er opnieuw enkele honderden mensen bezweken aan de hoge temperaturen. Het is de mede dodelijkste hittegolf in ruim 20 jaar. De meeste slachtoffers zijn gevallen in de zuidelijke deelstaten Andhra Pradesh en Telangana. De mensen stierven onder meer in de gevolgen van uitdroging of aan een hartaanval. Twee dagen geleden stond het dodental nog op ruim 1400. Volgens de laatste weersberichten houdt de hittegolf met temperaturen van boven de 40 graden nog minstens 20. Dagen aan. Op zijn eerste persconferentie sinds zijn herverkiezing zei FIFA-voorzitter Sepp Blatter dat na de storm de eenheid weer eens herstelt binnen de Wereldvoetbalbond. De 79-jarige Zwitser kreeg veel kritische vragen van de internationale pers, maar reageerde stoïcijns. Hij ontkende dat de FIFA iets te maken heeft met corruptieschandalen. Vragen over een mogelijke perso persoonlijke rol van Blatter bij het betalen van smeergeld schudden de FIFA-baas allemaal van zich af. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon. Maar vanavond neemt de bewolking weer toe. Het is een graad of 15. Morgen is het bewolkt. Smiddags gaat het regenen. En wordt het tussen de 15 en de 20 graden. Dit was het en de wassjoen. D.F.M. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Eerst bij Muiden 2 kilometer. En verderop bij de werkzaamheden bij Nes 3 kilometer. A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft nog 2 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. En richting Rotterdam bij Delft nog 3 kilometer. A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 3. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer.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 23 jaar CFM Shooting stars in midnight postures, and hanging out on clouds beneath the moon on magic office, it's a fairy tale to me but you're... Weer in Zomvoort en het is weer een gezellige zaterdagmiddag. goed op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag... met een bruine Albert-Jan tegenover me. Goedemiddag Albert-Jan. Rosé. Jongen, jongen, jongen, jongen. Volgens mij ben je in Spanje geweest, toch niet? <laughs> ja, maar die zon is, is me veel te warm daar, hè? Ja, hè, ja dus gewoon onder een parasolletje. Van schaduw naar schaduw. Lekker genoten. Ja, heerlijk. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. We zijn er weer drie uur lang. Ja, goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Het zonnetje schijnt, je zei het ja. al. Dus wij zitten weer binnen. Dat doen we goed. En komende drie uur weer live Zandvoort op zaterdag op uw lokale zender. Nou, we hebben weer een onvervol programma vanmiddag. Dus ik zou zeggen, nou, laat u verrassen. Uiteraard de vaste onderdelen zoals er zijn om half vier de evenementenagenda. Hij is weer uitgebreid, in die zin uitgebreid lang. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houd u pen en papier bij de hand, half vier. Het enige echte weerbericht, dat volgt om half drie. En dat, daarvoor hebben we Lex van der Hoorn, onze enige echte Zandvoortse weerman. En uh, blijft het zo? Wordt het beter? Gaat het achteruit? We zullen het horen. Dat allemaal rond de klok van half drie door Lex van der Hoorn. Half vijf het dier van de week. En uh, ja, heb dier van de week, ik heb er één gekozen. En uh, dat wordt Bonnie deze week. Dus uh, dier van de week, half vijf, Bonnie. Het gedicht van de week om kwart voor vijf. Ja, het gaat, we krijgen natuurlijk weer heleboel gasten uh, in Zandvoort... Dus we dachten van ik pas het gedicht aan. En uh, nacht in Zandvoort. Nou, dat om kwart voor vijf het gedicht van de week. Uh, op het moment dat ik u deze introductie doe... is de, de deur van onze studio uh, staat open. Want de benedenburen die hebben een open dag. En dan hebben we het over de open dag van de Bombschuiten Club. Daarover uh, van twee tot vijf uur bent u van harte welkom... om daar te gaan kijken naar wat de Bomberschuitenclub zo zoal gemaakt heeft... het afgelopen jaar en wat allemaal bezienswaardigheden en hoe ze te werk gaan. Dat allemaal vanaf twee uur tot vijf uur... Uh, veteranen 1, dan hebben we het over voetbal, is kampioen. En ze zijn al een weekendje weg om even bij te komen van al die kampioensperikelen. Maar wie niet mee is, is de coach. En dat is G. Oosterbaan. En G. Oosterbaan komt uh, rond de klok van kwart over drie bij ons langs. En die gaat ons even alle ins en outs vertellen over hoe het afgelopen jaar vergaan is met de veteranen. En hoe het zo gekomen is dat zij kampioen zijn geworden. Deze 86-jarige G. Oosterbaan wordt door de spelers op handen gedragen... Terwijl die van oorsprong een hongballer is. Ja, wel Daar, leuk. Daarover meer in het tweede uur. Uh, kwart voor drie hebben we... Dat is goed nieuws voor onze gasten in Zandvoort. Want er is namelijk een Zandvoortpas. Dylan de Boer is al een keer eerder bij ons in de uitzending geweest. Toen nog met de introductie, toen was hij nog bezig met de introductie van deze Zandvoortpas. Speciaal voor onze gasten. En die dan overal kortingen kunnen krijgen. Inmiddels zijn ze, is hij weer een stapje verder. En zijn er op de diverse plekken deze, kaart, deze passen te koop. Voor de toeristen... Dan hebben we tweede uur uh, ook nog Patrick Berg. Die gaat ons uh, informeren over de WK Haringhappen. Dat heeft allemaal te maken met de pup-up. De pop-up, de pup-up. Zo. Daar was ik weer. En we gaan natuurlijk ook live voetballen. Want de SV Zandvoort speelt vandaag uit tegen EVC1. En daarvoor is er aanwezig voor ons John Lemmens. En die gaat om tien over half drie voor ons onze eerste update verzorgen. Verder nog natuurlijk uh, Pit Report. De update over de Volvo Ocean Race en Sportkort. Dus genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Ook wel leuk. een opening van drie minuten, Albert Jan. Nou, ja, dat kan er ook niet uh, zijn Een volle agenda vanmiddag tussen twee en vijf bij ZFM. Nogmaals een hele goede middag. En geniet ook lekker van heerlijke muziek. Waaronder de van Den Hartman. Hier is Reline My Fire. De, de disco schoenen aan en de zaterdagmiddag deden we het samen met deze van Den Hartman, die hoorde Relight My Fire ZFM, al 25 jaar het allerlekkerste van Zandvoort Zandvoort heeft het en jij beleeft het alleen op ZFM 25 jaar, ZFM ZFM, en hier is Kenny B in Parijs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 Overlegen lachen, kan niet geloven dat het echt was zij de menen zijn. Ze leek hem mis van Duits, zei en Anouk oh, -oh, oh, Er gebeurde iets met mij. Toen zij zei zij, je bent Nederlander. Oh. Je praat altijd een beetje Français en ik zei. I'm Deze Kenny B die was in Parijs. Toen zei hij praat Nederlands met me. Heb je dat ook gedaan in Spanje? Praat Nederlands met me? Nee, nee, heb ik niet gehad. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Gewoon alles in het schaaf gewoon daar, alles, Gewoon alles in het schaaf. Kijk, helemaal goed. Een uh, triest bericht vanuit Haarlem. Ja, allereerst een vermissing. Uh, een dertienjarige Marisa Keizer uit Haarlem wordt sinds gistermiddag vermist. Volgens de politie verblijft ze mogelijk in de omgeving van Zaandam. Marissa vertrok gisteren rond kwart voor twee van huis in de slachthuisbuurt in Haarlem. Ze is 1,75 meter, meter lang, heeft blond haar en blauwe ogen. Marissa droeg gisteren een zwarte jas met diamanten knopen, een lichtblauwe skinny jeans en witte gimpen. De politie verzoekt u en roept mensen op om met meer informatie over Marissa zich op zich te melden via 0900 8844. 0900 8844. Dus mocht u Marissa Keizer uit Haarlem denken te zien... schroom niet en meld het bij de politie. Een schokkend bericht afgelopen week. Gemeente doet aangifte van diefstal, gemeente Zandvoort. De gemeente Zandvoort heeft in de persoon van de gemeentesecretaris... Woensdag, afgelopen woensdag aangifte gedaan van diefstal. De gemeente is sinds kort verantwoordelijk voor de gevonden voorwerpen... die daar binnen worden gebracht. Nu blijkt dat er een vijftal gevonden GSM-telefoons zijn verdwenen. Gemeentesecretaris Anki Griekspoor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 Een oproep van de gemeente. Informatiebijeenkomst donderdag 11 juni om 8 uur over ambtelijke samenwerking met Zandvoort en Haarlem. Graag nodigt de gemeente u uit voor een bijeenkomst op donderdag 11 juni. Tijdens deze bijeenkomst kunt u met bestuurders in gesprek over plannen om de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem mogelijk verder uit te breiden. De bestuurders informeren u daarbij over de relevante afweging en de keuze voor Haarlem als gesprekspartner. Naast deze uitleg nodigt de gemeente u uit om aandachtspunten en ideeën voor het vervolgproces in te brengen. Met andere woorden, zou u als inwoner of organisatie aan het college mee willen geven... als de gemeente Zandvoort daadwerkelijk via samenwerking meer taken gaat beleggen bij Haarlem? Of ziet u misschien een andere ontwikkeling? Er is volop gelegenheid om met elkaar en bestuurders in gesprek te gaan. De opbrengst uh, gebruikt het college bij haar verdere besluitvormingen over dit onderwerp. Nogmaals, de gemeente begroet u graag op 11 juni om 8 uur s'avonds in de raadszaal ingang Bordes van het gemeentehuis. De koffie en thee staan klaar. En, en natuurlijk het college van burgemeesters en wethouders zal daarbij aanwezig zijn of bij deze informatiebijeenkomst op donderdag 11 juni om 8 uur. Tot zover het nieuws korts bij CRM. Ja, dan uh, de, de open dag vandaag hè, van de Bomschuitse De benedenbuur Albert Jan. Die hebben vandaag open dag tot aan uh, 5 uur dus kom even langs aan de Tolweg 10. a ah, het is daar altijd gezellig. En alle mooie bouwsels die zijn al daar te bewonderen. For you. Let him see we're crazy. I don't care about that. Put your We mogen nog even doorgaan. Tot aan uh, 5 uur vanmiddag Zandvoort op zaterdag. Met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie onderweg. Zie ZFM niet alleen op de radio, maar ook op tv. leven het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, ga dan naar kanaal 40. Underneath the Mexican sky, drink some margaritas by me of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Binnenkort aan die disco nacht, uh, Albert Jan. Ja. ja. samen met uh, Willem Bruis, uh, onze collega. Ik zie het al helemaal gebeuren. Studio verbouwen, glitterbol uh, aan het plafond geschroefd. Zelfs een glitterpak, uh, wordt een glitterpak pak heeft hij aan. En ik heb begrepen dat hij jou gevraagd heeft om als uh, sidekick uh, die nachten uh, ja, te maken. Ja, klopt. Wordt wel uh, voorslapen hoor dan. Nou, die leeftijd heb je inmiddels. Ja, wel, ja. zeker, jazeker. Nou, we kwamen alvast een klein beetje in de stemming met Sister Sledge, Last in music. de en daarmee werd het precies half drie hoogtijd voor het weerbericht. Daar is Lex van Horen. Goedemiddag Lex. Ja, ik ben naar de beurt. Goedemiddag, hey, daar is hij weer. Goedemiddag, daar ben ik weer. Hallo. Ja. Het zonnetje ja. schijnt ook in de studio. Ja, maar het wil niet warmer worden, he. Niet warm. Hè? Het licht gaat uit. Dat doet iemand het licht uit. En het ja. licht gaat weer aan. Ja. <laughs> hey, Lex, uh, ja, als eerste de cfm app Het is ja. veranderd, hè, jouw weerbericht? Ja, dat heb jij gedaan, hè? Ja, ja, ja. ja. ja. Wat, wat vind je ervan? Nou, ik vind het netjes. Ja, toch? Ja, hoor. Ik kan er wel mee door, hè? Alleen, er staat uh, alleen het weer voor de volgende dag op. Dat ja. we dus s avonds. En uh, de verdere vooruitzichten. Nou, helemaal goed. Kijk dus. even op de CfM map hoe het er nu uitziet. Het weerbericht van Lex van Orem, maar ook live uh, vanmiddag op de radio. Ja, nu dus. Nu dus? Nu dus. Nou, als je binnen zit, dan is het buiten hartstikke mooi weer. Maar als je buiten bent, is het koud. Ja, het is ja, fris. Ja, het ziet er lekker uit, maar het stelt weinig voor hoor. Het is geen strand weer. Nee, vandaar dat je ook hier weer zit. Ja, precies. <lacht> nou, we hebben dus wel. <coughs> Sorry. We hebben dus nu uh, periode met zon. En dan staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. En vrij krachtig. Dat is windkracht 5 op het strand. Met een uh, maximum temperatuur van. Uh, Maximaal 14 graden vanmiddag. Het is dus nu graden 13, kan nog 14 graden worden. Dan gaan we naar de morgen. Naar morgen. Nou, stelt ook weinig voor hoor. In de loop van de ochtend gaat de bewolking toenemen. En dat wordt dan gevolgd door regen. Dus ik ga, als ik morgen de deur uit ga, dan is dat niet zonder paraplu. En er staat een matige tot krachtige zuid- tot zuidwestenwind. Het zou oorspronkelijk zou het wat warmer worden. Maar dat feest gaat niet door. Het is uh, morgen maximaal 15 graden. En de normale temperatuur voor de tijd van het jaar is ongeveer 17 graden. Dat, oh, is, dat dus, valt weer tegen dan? Ja, dat valt tegen. Mm. Het zag naar uit dat het wat warmer zou worden. Met die Zuid- tot Zuidwestenwind. Maar het gaat dus niet door. Het is bewolkt en het gaat regenend morgen. <kuggen> Maandag. Dan is het. Uh, we hebben eerst wolkenvelden, maar in de middag gaat het toch wel opklaren. En het is dan 1 uh, juni, dus het begin van de meteorologische zomer. <tiedacht> hebben we he, he, dat woord ook weer? Ja. ja, meteorologische zomer. En het wordt niet warmer dan 14 graden op de eerste dag van de meteorologische zomer. Met een uh, vrij krachtige zuidwestenwind. Dinsdag, dan is het meest bewolkt. Dat is de tweede dag van de meteorologische zomer. Ja, <laughs> daar heb je weer. Ga je blijven tellen het hele jaar door, of niet? <laughs> ja, het is wel lang Want is het de derde dag van de ja. meteorologische zomer. die ja, nee, kon er ook nog wel bij. <laughs> ja. Nee, maar dinsdag is het uh, meest bewolkt. Met een kleine kans op wat motregen. En een uh, krachtige zuidwestenwind... Maar de temperatuur gaat toch een graadje omhoog. <laughs> Kijk. Die gaat naar 16 graden. Wow. Maar we zijn er nog niet hoor. Ey, ondanks het feit dat het dus niet zo mooi weer is... Beter je het toch weer zo te brengen dat je denkt van... Goh, lekker. <laughs> lekker. Er ja, komt een graadje erbij. Maar let op. Let op. De verdere vooruitzichten. Dat is dus na dinsdag. We hebben dus tot, tot uh, de derde dag van de meteorologische zomer. Dat is dus woensdag... Hebben we nog wisselvallig weer. Met temperaturen onder normaal. Misschien dat het woensdag 17 graden wordt. Dan is het normaal. En in de tweede helft van de komende week. Hebben we een overgang naar stabiel. En warm zomerweer. Daar is de zomer. Met middagtemperaturen oplopend tot rond de 25 graden... aan het eind huh? van de week in Zandvoort. En als je dat nog warmer Kijk. wil hebben, dan moet je naar het oosten van het land... want daar is de 30 graden wel haalbaar. Jeetje Lex, wat vertel je hey, nu? 25 graden eind van, eind van de komende week. Ja. jongen, jongen. Ja, dat is, dat is... echt een overgang, zeg. Dat ben dat blij is, dat dus we zondag vrij hebben, Albertje. het is, ja. dat is dus echt een overgang. Wat ik? Ja. Nou, wil je het uh, weer nalezen? Dat kan op uh, meteopagina.nl, maar niet alleen daar, Alex. Nee, op, uh, We op uh, wat zei je net? meteopagina.nl. Ja, dus die hoef ik niet meer te vermelden. <lacht> nee. Het uh, staat ook op Twitter, op uh, Meteo Zandvoort, op Facebook. En dat kan je dus dan tegelijkertijd uh, ook zien op uh, de ZFM-app. En op text-tv Zandvoort. En dat is dus uh, vier keer per uh, uur. Op uh, kanaal 40, oh, op digitaal, kanaal 40. via Ziggo. Ja. Hier is het allemaal te volgen. Nou, Lex, dank je wel even voor deze week. Tot morgen en uh, tot de volgende week in de warmte. Tot volgende week in de warmte, ja. Dat, dat belt u op. Dat wordt belt u op. Daar zit Lex op stroom. <laughs> Hij heeft gelijk ook. Ja. Dat was het weer. Dat was Walk the Moon en Shut Up and Dance With Me. Ja, uh, gaan we al meteen naar de gast of niet? Uh, nee, voetballen. Team. Nog één plaatje en dan gaan we voetballen. Dan gaan we voetballen. Even een kort berichtje dan? Ja, doe maar even een kort berichtje. Want uh, we, we, morgen moet iedereen uh, luisteraars... Nou, nee, niemand moet wat. Maar uh, ik zou zeggen, stem af op Business Class morgenochtend. Want uh, Albert Korper is de gast. Ondernemers en bewoners uit Noordwijk, Zandvoort, Katwijk en Wassenaar... uiten hun ongenoegen over het voornemen van het kabinet... om windturbines te plaatsen in het zeezicht van deze gemeenten. Zij begrijpen niet waarom dit kabinet deze windmolenparken... niet achter de horizon willen plaatsen. En daarbij dus geen acht slaan op de economische gevolgen... voor deze kustgemeenten. Een geschatte schadepost voor ondernemers van minimaal 65 euh, miljoen euro per jaar. U hoort het goed, 65 miljoen euro per jaar. Over dit onderwerp spreekt Harry Mens morgenochtend in zijn programma Business Class... met de Noordwijkse ondernemer Michiel van den Berg en de zandvoerder Albert Korper. Kustbewoner en voorzitter van zowel de stichting Vrije Horizon als het bewonersplatform Leefbare Kust. De heren zijn niet tegen schone windenergie, wel tegen de geplande locatie in het zicht. Samen bepleiten ze dus een alternatieve locatie uit Muiden ver, 40 kilometer uit de kust. Uit het zicht dus. Komende zondag, morgen dus, wordt het programma om half elf via RTL 7 uitgezonden. Wilt u meer weten? Kijkt u dan even op de uitzending of op www.vrijehorizon.nl www.vrijehorizon.nl Morgenochtend, half elf, RTL 7, Businessclass met Albert Korper. En zodanig gaan we naar de voetbalwedstrijd van vandaag. Daarvoor gaan we bellen met John Lemmens. Maar eerst dood dan, hier is home.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 Start looking to the soul Toch heerlijke muziek, hè? Deze van Totan, je De home bij CFM. Ja, we gaan het hebben over de voetbalwedstrijd van vandaag. EVC tegen SV Zandvoort. Daarvoor ter plekke is John Lemmers. Goedemiddag, John. Welkom in Duits, Jenny. Goedemiddag. Ja, de wedstrijd EVC tegen SV Zandvoort. Waar ben jij op dit moment? Ik uh, sta langs de lijn, uh, langs uh, in uh, Edam. In Edam, oké. Okay. In oh, edam combinatie waar we vandaag de wedstrijd spelen natuurlijk om te promoveren. Het is uh, de finale uh, over twee wedstrijden vandaag hier in Edam. En uh, volgende week is het bij ons thuis. En ik zie net een schitterende redding van Arnold Jongejans. En uh, ja, ik ga je de tussenstand geven. De stond na vijf minuten op 1-0. Maar is zojuist... Gelijk gemaakt door Edamp. Een beetje achter in de verdediging bij S.V. Zandvoort. Uh, dat werd heel snel afgestraft. En, uh, want ze hebben hier een spits die vorige week in de wedstrijd drie doelpunten maakte. Ja, dat is een beetje de Jeffrey van ons. Uh, een hele goede spits, en echt een kooltjeschager. Uh, het is een hele leuke wedstrijd. Het gaat echt op en neer. Ze doen voor elkaar niet onder... En uh, alle kanten kan het allemaal vandaag. Oké, okay, momenteel dus een uh, gelijkspelletje daar, Sion. Uh, uh, op dit moment is het gelijkspel. Ja, en nou ga ik even naar de... Nee, we staan achter. Ja, nee, hè? He? Maar het wordt net, ja, net 2-1. Een aanval, heel mooi opgezet. Maar ja, verdedigend stond het heel, heel slecht bij Zandvoort. En twee man konden zo doorbreken en... Het is 2-1 op dit moment. Is anders, Maar eh, uh, Neitzel is wel uh, heeft met de warming-up meegedaan, was toch geblesseerd om te spelen. Uh, daardoor is er uh, toch wel eens een ander verschoven. Colin is erin gekomen in plaats van Nijssel. Uh, maar verdedigend was dit een, uh, de tweede fout, want het werd meteen keihard gestraft. Oké, okay, dankjewel John voor dit moment. En uiteraard komen we straks weer bij je terug. John Lemmers aanwezig bij de wedstrijd EVC tegen SES Zalvoort. Waar het op dit moment 2 tegen 1 staat. Helaas dus een achterstand. En Casey, ja, hij is weer helemaal terug, zag van de week op tv. Wel leuk waarom om jou weer te zien zingen. Hij is weer terug. Casey van Casey in de Sunshine Band. hoor that's the way I like it. Nou, inmiddels aangeschoven de gast van vanmiddag, Albert-Jan. Ja, Dylan. Dylan, goedemiddag. Welkom in de studio. Ja, goedemiddag. Fijn om weer terug te zijn. Dylan de Boer. Uh, klopt. Uh, we gaan het namelijk hebben over de Zandvoortpas-luisteraars. En niet de Zandvoortpas die u gewend bent. Die, die jarenlang in Zandvoort te verkrijgen was. Maar dit is een Zandvoortpas speciaal voor de gasten die in Zandvoort verblijven. Uh, een paar, twee maanden geleden of zo hadden we ook contact. Toen zat je helemaal in het begin van het project. Kan je de luisteraars even in, in, uh, kort uitleggen... wat de, deze speciale Zandvoortpas nou voor de gasten van Zandvoort betekent? Ja, um, deze Zandvoortpas is ja, gericht op toeristen. Um, ja, en de toeristen die kunnen een pas kopen bij Centerparks... Uh, een van de verkopende bedrijven. En daarmee krijgen ze eigenlijk meer dan 300 euro korting bij ja, alle bedrijven in Zandvoort die meedoen. En het zijn ondertussen meer dan 50 acties geworden. Oh, Zo. Hallo, hoeveel? Ja, meer dan 50 acties. Zo. Dus uh, ja, toeristen die kunnen bij restaurantjes, uh, kroegen, uh, noem maar op, kunnen ze gewoon een leuke uh, korting krijgen. En dat voor maar 7,50 per pas. Maar we richten ons niet alleen op toeristen. Ook de Zandvoorters zelf, die kunnen zo'n pas gewoon aanschaffen. Kijk, dat is hot nieuws wat je me nu vertelt. Ja. Toen, we, toen we twee maanden geleden hier in de studio rond de tafel zaten... kreeg ik de indruk dat het speciaal en enkel en alleen voor uh, uh, gasten van Zandvoort zijn. Ja, we richten ons voornamelijk op de toeristen van Zandvoort. En het heeft eigenlijk heel simpel te maken met dat het een grotere afzetmarkt is. Maar ja, de inwoners van Zandvoort die zijn gewoon vrij om een pas te kopen. Ja, Dylan, een uh, mooi uh, boekje in een uh, folder. Mag ik hem even zien van je? Tuurlijk mag jij hem even ja, zien. Het eh, nou, uh, is even belangrijk. Uh, ja, heel goed, je hebt het over verkooppunten. Uh, je was, ja. uh, toen, uh, twee maanden geleden was je in gesprek met het VVV. En, en als, als ik het goed begrepen heb, heb je nu vier verkooppunten in Zandvoort. Sterker nog, we hebben er vijf. Goed, ik heb mijn huiswerk weer niet gedaan. Uh, <gacht> ja. VVV is inmiddels. Uh, naast het VVV, waar kan men zo'n pas aanschaffen? En wat kost die? De pas die kost 57. Overal. Ja. En die pas kan gekocht worden bij het VVV, bij Centerparks... Camping de Branding, Camping de Lakens. En vlak voordat wij de uh, boekjes gingen drukken... Ja. benaderde Bruna ons ook. En de pas is ook... We krijgen het bij de Bruna. Ja, maar nou weet ik dat je dus de afgelopen maanden... want ik heb, ik heb die brochure hier voor me liggen. Ik bedoel, wil ik het niet eens noemen... want het is gewoon een brochure... en bijna de hele uh, middenstand van Zandvoort doet mee. Daar heb je dus ongelooflijk veel voorwerk gedaan... en veel energie ingestoken... om al die bedrijven te enthousiasmeren voor de Zandvoortpas. Ja, klopt. We zijn in totaal met z'n vieren uh, ruim zes maanden bezig geweest... om dit ja, helemaal ja. van de grond af te krijgen. En ja, wat we nu ook zien... we hebben vijftig bedrijven die sowieso al meedoen met acties... Maar de bedrijven komen nu ook naar ons toe om te vragen... Joh, ja, mogen dan... wij ook nog meedoen met een actie? Dat was dus... mijn volgende vraag. Ja. Ja, heb je mijn, boek, mijn lijstje hier voor je liggen? Of zo. <laughs> ja. nee, maar het is, de Bruna heeft vanuit zelf op een gegeven moment contact met jou gezocht. Van moest luisteren. jij bent met die Zandvoortpas bezig. Kunnen wij daar ook een, een rol in spelen? Ja, klopt. Op een gegeven moment uh, ja, begon het in Zandvoort een beetje onder de, onder de lokale middenstand begon het een beetje te leven. Ja. En toen wij de site online gooiden, we gooiden er een Facebook tegenaan... Toen, uh, ja, toen benaderde de Bruna ons eigenlijk via de site. Met, ja, wij willen ook meedoen met een actie, maar we willen ook graag een verkooppunt worden. En ja. zo is de, ja, de Bruna natuurlijk een verkooppunt geworden. Ja, ik, ik, ik blader en... hem nu even door. Maar het, het gaat van via het circuitpark Zandvoort, Jutters Museum, Taxi Sprong, uh, Holland Casino, Zegtoer uh, Centerparks, Open Golf, Zandvoort. En vele, vele andere bedrijven met een keurige plattegrond ook in het midden. Dat heeft ook nodig nodige energie, uh, hebben jullie daarvoor gestoken om zo'n keurige brochure samen te stellen. Ja, klopt. Dat is ook een van de redenen waarom het uh, wat langer heeft geduurd... voordat het pas eindelijk te koop was. Want we wilden eigenlijk al uh, ja, begin april starten met de verkoop. Ja. Maar het heeft nog een uh, ja, twee maandje langer geduurd... omdat we, ja, we willen het wel gewoon meteen goed doen. Ja, maar de, de, de vijf verkooppunten die je nou genoemd hebt... Hè? Ik het nog even. VVV Centerparks, de Branding, de Lakens en de Bruna... een belangrijk uh, verkooppunt klopt, is dat, Bruna. zeker. Uh, die pas kostte... Hoeveel kostte die ook alweer? 57. En als je inderdaad uh, echt hè, op zoek gaat naar kortingen... dan kan je dat... en uh, dat zie ik dan weer op een andere flyer van jou uh, zien... dat je dat al meer dan 300 euro kan besparen... op de diverse activiteiten, ja. restaurants noem maar op. Het is Klopt. echt gek om op te noemen. De geldigheidsduur van zo'n pas. Ja, de pas is een maandje geldig... Ja, dat <laughs> ja. zegt hij ook mooi. Ja, dat is ik, ik wilde het ook vragen. Dankelijk. Voor de zandvoorters. Ja. Ja, ja, dat was een maandje helder. En uh, ja, dat heeft er gewoon puur mee te maken dat ja. we ons voornamelijk op de toeristen focussen. Pasje kost 57, Dat is natuurlijk niet heel veel geld voor de kortingen die je ervoor krijgt. Nee. Dus het is ook gewoon een manier om de middenstand in Zandvoort een beetje te beschermen tegen... Tegen de echte koopjesjagers. Ja, ik zat er echt aan te denken. Van, ik schaf zo'n uh, pas aan. Het, ja. he, door uh, ja. al die acties. Kijk, ja, ja, jij, jij ja oké. Okay, goed, <laughs> goed erop. Ja, dat hebben we ook nagedacht. <laughs> uh, heb jij uh, cijfermatig inzicht in het aantal verkochte passen? Nou, we zijn nu net een, uh, een week in de winkels. Ja. Maar daar hebben we helaas nog geen, uh, nee, geen kan, gegevens van. Kan ik me iets bij voorstellen. Uh, we hopen dat het einde van de, van de maand, zo voor een paar dagen, hopen we dat de eerste de tellingen binnen zijn. Ja. En, dan, en, uh, en dan, dan, dan, ga, dan krijg je dus wat feedback ja. en dan kan je zien hoe het loopt. Ja, klopt. Het is dus zo, als je, zo het, ik ga naar Center Parks, ik kom binnen, ik meld mij aan, eh, ik ga door. Krijg je dan gelijk zo'n pas? Ik bedoel zo'n brochure van zo'n pas? Of ligt die in, in, in de huisjes? Ik noem maar even voor. Um, de flyers die we hebben, die liggen in de huisjes. Ja. In het welkomstmapje dat ze altijd hebben bij Centerparks. Keurig, ja. En uh, ja, het is de bedoeling dat de, dat de brochure, dat die meegegeven wordt bij de check-in. Ja. nou dus, ik dus... Maar ik vind het ook geweldig van de, de, de grote respons van de, van de middenstanders van Zandvoort. Je zegt het al, meer dan 50 bedrijven doen eraan mee, ondernemers doen eraan mee. Wat dat betreft een geweldig initiatief. Ja. Uh, ik hoop je binnenkort weer te spreken, want ik ben erg benieuwd naar de, de verkoopcijfers van de pas. Ja, dat zijn wij ook. <laughs> Dylan, heb jij nog een website waar mensen informatie over de, de Pas kunnen krijgen? Ja, alle acties staan in het Nederlands, Engels en Duits op www.zvpas.nl wwwz pasnl Nou, duidelijk. In dit stadium iets vergeten? Nee, helemaal niet. Nou ja, uh, Wil je nog iets toevoegen? We zijn er bedrijven in Zandvoort, ondernemers hier in Zandvoort, die nog mee willen doen met een actie? Ja. Uh, jullie kunnen ons altijd benaderen. Uh, kijk dan ook eventjes op de site. En ja. daar staat het contactformulier. En ja, daar kunnen jullie even een, uh, een berichtje achterlaten. En dan zullen wij zo snel mogelijk contact met jullie opnemen. Goed. Niets meer aan de orde zijnde. Helemaal goed, Dylan. Sluiten wij dit gesprek. Gewel, geweldig initiatief. We wensen je erg veel succes met dit geweldig initiatief. Dankjewel. Dankjewel, Dylan. Op naar uur drie, of nee, drie uur en dan uur twee. Zo is het. Hier is Quincy en Verlangen. Zwoele zomeravond. Verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me. Ga je met me mee?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 Als je een doodgeboed verlamm, je was niet meer dan dat. Van liefde was geen sprake, je was alleen iets wat ik nooit.